Tweede helft in Enschede bij Twente Schalke. De ruststand was 0-0. We gaan weer terug naar Bas en Jeroen Elshoff. Het is uh, na bijna anderhalf minuut in de tweede helft nog altijd 0-0. Waar de sporters zich op haar best vermaken. Ondanks die stand. De van Schalke zijn bezig met een hoop vuurwerk. Een hoop uh, vlaggen. Een hoop uh, andere lolmakerij. Het is eigenlijk te hopen dat de wedstrijd in de tweede helft wat meer spektakel en vuurwerk uh, oplevert. Net als op de tribune dus nu omdat het uh, ja, een schaakspel is geweest. Je kan het Twente niet kwalijk nemen. Je kan het Schalk ook niet kwalijk nemen. Het is een uh, tweeluik. Het gaat erom dat je over twee wedstrijden de beste bent. En dus hoef je in de eerste wedstrijd niet het achterste van je tong te laten zien. En zo begint de tweede helft zonder wissels overigens net als de eerste. Met het rustig rondspelen van Twente. Achterin met Wiskel van Dagels. Het mooie was in de rust dat het clublied van Schalke hier in het stadion werd gedraaid. Waar 30.000 mensen zitten overigens vanavond. Dat zie ik in confrontaties in ons land nog niet zomaar gebeuren. Dat in hand handkameraden door de arena schalt. Ik zou bijna zeggen, het zou wel eens goed zijn om dat misschien eens wel te doen. Maar hier kan dat allemaal. Het is natuurlijk allemaal bekend dat Schalke en Twente de grootste vrienden zijn. Zodat de sfeer bijzonder vriendelijk is. En dat zal ongeacht de uitslag volgende week in Gelsenkirchen ook het geval zijn. Twente heeft de bal inmiddels nog altijd in het bezit. En nog altijd is Twente aan het rondspelen achterin. Nu weer Wisselhof daar. die krijgt van Douglas. Schalke wacht op de eigen helft af. Douglas heeft nu wel op Pardon heeft nu gezien eigenlijk dat Rosales wat ruimte heeft aan de linkerkant, maar durft de paas niet te geven. Kiest voor de rechterkant. Cornelissen moet de bal binnenhouden. Dat lukt terug naar Wisselhof hem maar weer. Iedereen staat weer stil. Het valt me echt vaker en vaker op dat eh, zoveel ploegen staan stil. Als er niemand beweegt kan je nooit een bal kwijt. De enige die stil hoort te staan is Rosales. Want die staat in de ruimte waar geen tegenstander is. Kopt nu de bal door. John komt in beweging. Moet langs de tegenstander snellen. Dat lukt niet. Ushida neemt over voor Hij Heeft het ook nog niet helemaal de pak. Hè? John vanavond krijgt nu de bal terug omdat Schelke gemakkelijk inlevert. Misschien nu. Hij is er in ieder geval langs. Met de voorzet die even wordt aangeraakt. Dan moet de keeper toch nog een beetje oppassen... Hildebrand. Je zag hem ook teruglopen van wat moet ik met die bal. En hij moet zich op een gegeven moment omdraaien omdat er een paal staat. En dat is lastig als je er met je achterhoofd tegenaan loopt. En ziet dan tot zijn opluchting dat die bal over de kruising zeilt. Achter het doel. En zo kan hij. Hij is de doelman. Timo Hildebrand. 32 jaar. De bal nu gaan pakken. En hem gaan klaarleggen voor de doeltrap. En heeft Schalke dit moment van licht gevaar overleefd. En zal die proef weer hetzelfde doen als Twente. Zo even dus deed het rustig rondspelen. Want Schalke vindt het wel prima. Gaat hier voor 0-0. en Misschien wat extra's, maar daar ligt niet de prioriteit van Stevens. Die wil gewoon achter in de 0 houden. En dan maar hopen dat Twente niet tot score komt in het laatste deel van de wedstrijd. Als de vermoeidheid misschien ook wat parten gaat spelen. Want zoals het nu gaat, zie ik Twente ook niet ineens veel kansen creëren. Net als je dat zegt, komt daar misschien verandering in. Voorzet vanaf de rechterkant, gaat over de jongen heen. Ushida komt weg omdat hij geen idee heeft waar... De Jong zich bevindt, of John bedoel ik, die komt wel in zijn rug, houdt de bal binnen, geeft hem mee aan Ferdi op de rand van het strafgebied staat, voorzet vanaf de linkerkant, ai, bijna bij Chadli, zit nog net een Duits hoofd tussen. En dan wordt de bal weer weggekopt door de Duitsers, opnieuw opgevangen door Brahma die hem verspeelt aan Holby. Oeh, dan nou komen de Duitsers wel snel met aan de bal Obasi, Holby mee, Wisgerhof is er met een perfecte tackle bij om Obasi, die wel de bal wat te ver voor zich uitspeelt trouwens in de dribbel van de bal te geleiden, dat doet hij goed. En de bal ligt er weer aan de voeten van Michailov. Nou ja, als je dan al een tegenstander moet tegenhouden met momenten als deze. Dan doet Wisserov precies hoe hij het moet doen. Namelijk nou, gewoon het duel winnen. Ver zit er even tussen. Maar de bal opgepikt uiteindelijk door Jermaine Jones. Amerikaan in uh, dienst van Schalke. 30 jaar zit er al een tijdje op basis aan de rechterkant. Dit ziet er goed uit wat uh, Schalke doet. Met Marika hard voor. En daarachterin is dan niemand in het blauw. In het koningsblauw. Dus neemt uh, het went over met Chatley die Jansen aanspeelt aan de rechterkant van het veld. Jansen terug op Chatley. Chatley geen risico. Of juist wel door de bal veel te kort terug te spelen op Michailov. Bijna Raoul daar. Moment van onoplettendheid bij Chatley Die zijn excuses maakt richting medespelers en doelman. Het is dat Michailov daar alert voor zijn doel kiept. Want die uh, terugspeelbal was levensgevaarlijk met uh, aanvoerder Raoul daar nog in de buurt. En zo moet Twente nu in deze fase toch even oppassen. Omdat Schalker twee keer uitkomt. Eén keer door goed zelf te voetballen. En nu door fout aan de kant van Twente. Twente dat nu geluk heeft dat de scheidsrechter het spel stillegt. Omdat er een hoofdblessure is in het strafzoekgebied van Michail. Of een hoofdblessure bij een van de spelers van Schalke. En dat uh, is reden voor de scheidsrechter om het spel te stoppen. een blessure. Hier dus een hoofdblessure. Bij, bij de, je hebt je punt gemaakt bij de keeper. Het is daar wel duidelijk. Hè? Ja, ik ben er ja. al een beetje mee bezig. Ja. Dat idee had ik al. Het is Marika die een elleboog... Ja, want Dat is toch echt een behoorlijke elleboog. Ik denk niet opzettelijk. Maar de elleboog komt wel tegen de kaak. De elleboog van Douglas tegen Marika. Hij staat weer. Met een deuk in de kaak. En dus gaat het nu weer beginnen met een scheidsrechtersbal En is Rosales zo sportief om de bal terug te schieten. ...naar Hildebrand en gaat Schalke van achteruit. Begin in de 52e minuut is het nog altijd 0-0. Zou daar nog verandering in komen? Drie jaar geleden eindigde het Europese avontuur voor Twente ook tegen een Duitse ploeg. Hoezo ook? Eindigde het dan van dit keer? Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar toen eindigde het tegen Weerde Bremen. Toen had Twente eigenlijk geen schijn van kans. Nu tegen Schalke liggen de papieren nog op tafel en is er eigenlijk nog geen winnaar aan te wijzen. Obasi heeft de bal, terwijl het nog 0-0 staat in de volksveste na nu 52 minuten. En Ushida aan de rechterkant, de Japanse bek, die doorgelopen is de bal krijgt. En dan Holby gevonden heeft op de rand van het gebied. Brahma moet verdedigen. Holby draait naar binnen, geeft de bal eigenlijk langs twee medespelers heen. Marika en Raoul lopen allebei naar de bal toe. Wisscherhoff kan hem dan binnenhouden. Onder druk nog van Marika. Moet dan uh, gaan wandelen met de bal. Niet de allersnelste. Houdt dan halt. en wordt dan heel lichtjes door Marika vasthouden. En verdient een vrije schop. Vorig jaar natuurlijk uh, Twente in de kwartfinale uitgekomen. Uitgeschakeld door Benfica. Dat was overigens onder Michel Prudhomme. De beste Europese prestatie van Twente. Die kwartfinale sinds 1978. Vila Real dacht ik. Oh, Vila Real. Sorry. Ja, ik ben in de war met uh, PSV en Benfica. Uh, Villarreal, uh, De beste Europese prestatie van Twente. Die kwartfinale sinds 1978. Toen de halve finale werd gehaald en toen werd 20 uitgezakeld door Anderlicht. Maar dit terzijde. Ja, ja, ze hebben ook, ja, ik zat even op mijn blijk te kijken. Omdat ik me in welk jaar ze de finale hadden gehaald. 75. of 75 inderdaad. Rosales, toen tegen Duitsers ook, hè? Ja, was dat? Gladbach. Daar heeft in Enschede niemand het beroven. Vooral niet over die tweede wedstrijd. 5-1. Een uh, behoorlijke tik was dat toen. We kunnen het allemaal vertellen dat de bal weer rustig wordt rondgespeeld. Nu aan de rechterkant Chatley die probeert in te spelen op de Jong. De Jong uh, ziet uh, dat hij moet inleveren. En Obasi kaatst dan op de as van het veld waar Schalke nu probeert tempo te maken. En dat goed doet met Jones. Jones op de as van het veld. De rol heeft zich laten uitzakken en wordt aangespeeld als de bal naar de linkerkant gaat. Waar uh, ruimte ligt voor opnieuw Jones opendraaien Nee dat lukt niet. En dus gaat de bal naar de linksback. Fuchs. En Fuchs kiest ook weer voor de weg terug. En zo... Gaat Zelke via Papadopoulos nu aan de rechterkant zoeken of daar ruimte ligt. Papadopoulos speelt Ushida aan. Ushida zoekt de combinatie, maar vindt hij niet omdat Jansen goed dekt. Dus gaat Ushida zelf op avontuur en moet John verdedigen. John kan er ook niet aankomen als Marika de bal krijgt aan de rechterkant. Voorzet Marika, er is nog niemand voor het doel. Waar Cornelissen wel moet oppassen, die timt helemaal verkeerd en amateuristisch. Dus Obasi nog. Obasi op de achterlijn. Cornelissen moet... Proberen die fout, want dat was het toch, te herstellen met Obasi. Dat lukt hem voorlopig ook niet. Obasi, sterk aan de bal, technisch vaardig. Maar dit doet hij dan te laconiek. En dan zit Brahma tussen. Cornelissen heeft nu wel de bal. En Brahma maait dan weg. En zo komt Twente er even uit. Geen overtraining op de Jong. En dus mag Schalke gooien. Twente weer even wat in de verdrukking. Zo in het begin van die tweede helft. 9 minuten gespeeld in het tweede bedrijf. 0-0 stand. Pabla zit voor Matip en voor Papadopoulos. De twee mensen achterin. En aan de rechterkant de Japaner Uchidama weer gevonden. John moet in deze fase meer verdedigen dan hem lief is. Dan wordt aan de rechterkant uh, voorin nu uh, Marika gezocht. Jones is dat overigens. Nu uh, gaat er een ander de diepte in, dat is Heuger. Heuger wordt dan door Brahma van de bal gezet. Die uh, blijft denk ik nog even met zijn been haken achter zijn tegenstander Heuger. Maar de scheidsrechter heeft dat niet beoordeeld alsof een van de twee daar een overtreding zou hebben gemaakt. En dus komt er gewoon, is dat nou een ingooi of een hoekschop? Het gaat een hoekschop worden denk ik. Ja. Voor Schalke aan dat... Uh, is de eerste hoekschop van Schalke, denk ik, in de wedstrijd. 10 minuten gespeeld in het tweede bedrijf. En dus alle hens aan dek achterin. Heuger heeft zich gemeld om met rechts de hoekschop uitdraaiend te trappen. Dat is een goede bal. Overal is iedereen heen. Maar achterin staat daar nog de linksback. Die schiet, schot aangeraakt. Schot van Fuchs. En dus een hoekschop aan de andere kant. Wat druk nu van Schalke Dat doet het voor de tribune... waar de meegereisde fans zitten. Die hebben de reis van 100 kilometer overbrugd. En dat zijn er, denk ik, uh, nou, 1500 in totaal. Die nu dus zien dat Schalk een hoekschop neemt. Waar het uh, voor de neus van Michailov of druk is. Als de hoekschop nu wordt getrapt. En eigenlijk net als daarvoor over alles die erin heen vliegt. Met als uh, resultaat nu dat Chadli er vandoor is. Counterkansen dus misschien voor FC Twente. Chadli handig tussendoor, maar net niet op maat voor Jansen. Terwijl Jansen daardoor dus helemaal vrij stond. En John Brama krijgt de bal terug. Ook van. Zijn medespeler Chutley en levert vervolgens in door een moeilijke bal in huis te hebben waar hij eigenlijk gewoon moet terugspelen. Hij knokt zich terug in het duel, knokt Twente terug in het balbezit en dus heeft Twente de bal weer achterin met Douglas. Misrof aangespeeld, het publiek in Enschede gaat maar wat lawaai maken. Dat hebben de fans van Schalk eigenlijk voornamelijk gedaan in het begin van de tweede helft. Terwijl Willem Jansen aan de bal is en aan de linkerkant Chadley vindt. Rosales komt er weer overheen. Dat betekent dat Ushida moet kiezen. Dat ook Heugel zich nu moet bemoeien met het opvangen van Chatli. Die gaat Heugel voorbij. Chatli, 30 meter van het doel. 20 meter van het doel. Chatli, een bal in de kluts. Dan combinatie gezocht met de Jong. Maar daar zit dan een duits been tussen en is de bal weg. Sterker nog, via Marika kan de ploeg van Schalke gaan counteren. De ploeg van Stevens. Duurt allemaal net iets langer dan ze hadden gehoopt. En als die bal dan ook daar weer tussen drie, vier benen in kluts blijft hangen. Springt Twente er als gelukkigste uit en gaat de bal terug naar de keeper. Naar Michailov die ruimte heeft gezien aan de linkerkant. Rosales, 10 meter voor de middellijn, zoekt hij naar aanspeelpunten. Waar uh, nu Willem Jansen zich meldt. Maar weer is die paas dan uh, niet op maat. Te kort en te doorzichtig. Dus zit er ertussen. Het is eigenlijk toch een beetje het verhaal hoor. Want beide ploegen controleren wel. Maar op het moment dat het uh, aanvallend moet gebeuren gaat er veel te veel fout. Net ook met Chadli. Het is het allemaal net niet. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Schalke. Het is wachten op dat ene moment dat het een keer wel goed gaat. Nu misschien met Chatley aan de linkerkant. Chatley. drie, vier spelers van Schalke om hem heen. En dus terug naar Jansen. Jansen zoekt de ruimte. He he. Aan de andere kant, dat is goed gezien. Naar Cornelissen, Cornelissen. Naar John. Moet er een keer langskomen voor een goede voorzet. Drie medespelers van John voor het doel. Met De Jong, Jansen en Chatley. Maar John heeft andere plannen. Gaat nog altijd op avontuur. Speelt ver aan. Het is daar druk. Daar moet de bal weg. Naar de rechterkant bijvoorbeeld. Maar John wacht en wacht. En gaat weer de drukte op zoeken Nu dan de voorzet. Ja, het, is, het zijn keuzes die ik niet begrijp. Zo'n uh, lage bal door het midden. Terwijl de ruimte toch aan de zijkant ligt. Die ruimte die nu eindelijk wel gevonden wordt. Met een nieuwe kans voor John. Voorzet nu wel goed bij de tweede paal. Nee, te hoog. En dus Rosales. Aan zo voor, de linkerkant. Zo'n voorzetten zijn nog niet goed ook van John. Rosales probeert dat uh, dan te laten zien vanaf de linkerkant met een indraaiende bal. Hoe het wel moet. De bal komt ook weer terug. Dan schiet hij hem of kopt hij hem er nog een keer in. Die bal is ook weer te kort. Wordt de weer uitverdedigd, dan weer opgevangen door Fer. Ver die de bal weer bij Rosales geeft, die slingert hem weer naar voren. die de lucht in afgetroefd door Papadopoulos. En dan kunnen de Duitsers eruit komen via de rechterkant van het veld. En Maak Rosales een overtreding in wel met Jermaine Jones. Ter hoogte van de middenlijn. McLaren staat erbij en het publiek fluit omdat dat andere indrukken had opgedaan dan de Schotse scheidsrechter die er toch vrij dichtbij staat. En zo mag Schalke na een periode waarin het toch een minuut of wat eigenlijk even weer... ...omdat eigen nu vastgenageld stond, nu weer opgelucht ademhalen. En de wetenschap dat dat dus niet echt kansen heeft opgeleverd... ...en dat de klok inmiddels bijna een uur aangeeft. En dat het nog altijd 0-0 staat in Enschede in deze wedstrijd... ...die dus, nou ja, laten we eerlijk zijn, een klein tikkeltje tegenvalt. Uh, die wedstrijd van 2008, 3 december, die Twente uiteindelijk met 2-1 won... stond het rond deze tijd inmiddels 2-0 door goals van Wielaert en Pires. Er was ook uh, natuurlijk wel een verschil, want dat was de enige ontmoeting toen omdat het een poolwedstrijd ja, was. Toen uh, kwamen ze elkaar nog niet uit en thuis tegen. En dan kan je dus in één wedstrijd uh, alles geven. En uh, nu kan je altijd kijken naar die return van volgende week. En dat doen uh, beide ploegen. Want volgende week zal het ongetwijfeld toch heel anders gaan uitzien. Als het uh, dan alles of niets is. Met Obasi, die nu maar weer de bal voor slingert. Richting Raoul, goed verdedigd door Wisscherhoff. En John heeft uh, diep de Jong bij zich. En aan de andere kant Jansen... Wat heeft hij in huis? Een pas op de Jong. Dit moet hem zijn. Penalty. Penalty. Die moet hij erop leggen. Hij. hij gaat geel geven. En nee, rood zelfs. Rood aan Matip. Een doorgebroken speler. En daar is dan ineens dat moment dat alles keert. Stevens snapt er helemaal niets van. Een bal van Ola John schitterend op maat voor Luc de Jong. Die door kan lopen op de doelman. Die wordt dan op de hakken getikt. Tenminste, dat vindt de scheidsrechter. Ik denk dat de scheidsrechter daar gelijk in heeft op de hakken gelopen. Ja, misschien uh, niet helemaal opzettelijk. Nou, sterker nog, er is niets aan de hand zien wij nu in de herhaling. Hij struikelt over zijn eigen benen, Luc de Jong. Hij struikelt over zijn eigen benen. En de scheidsrechter geeft rood. Er is helemaal niets aan de hand. En de rode kaart is uh, volstrekt onterecht. Maar diep naar de kant. De woede bij Schalke is uh, begrijpelijk scheidsrechter gaat nog even overleggen met zijn assistent en wijst nu ook naar de stip. Het gekke het is... is ook nog, het wordt nog gekker: hij struikelt volgens mij ook nog buiten de 16 over zijn eigen benen. Dus als je al denkt dat er iets gebeurd is, moet je hem er volgens mij ook nog buiten leggen ja. en niet erin. We kunnen het nu uh, goed zien. Het ja, is ook nog erbuiten. De het is, denk ik buiten. Oké, okay, de jong struikelt buiten het strafhofgebied over zijn eigen benen. En Twente krijgt een penalty en Schalke staat met 10 man. Prima. Nu de penalty er nog in om het cadeautje helemaal uit te pakken, maar diep... Wandelt naar de zijkant, begrijpt er helemaal niets van. Lacht als een uh, boer met kiespijn. Maar het is aan Luc de Jong om deze wedstrijd echt open te breken. Want Twente moet nu gewoon scoren en daarna doorgaan. Want nu kan je de tegenstander echt gaan pakken. Met 10 tegen 11 en nog een half uur. Oog in oog met Hildebrand. Luc de Jong voor de 1-0. Hij doet het overtuigend. 1-0 voor FC Twente. Snoeihard raakgeschoten. Nou, wat uh, een feest struik over je eigen benen, een strafschop krijgen en nu een half uur met een man meer mogen spelen. Ineens is het heel anders in Enschede. Het was een uur lang saai, laten we wel wezen. Maar nu, Bas, kan je zeggen 1-0 is mooi. Maar in deze situatie moet je zorgen dat het er allemaal nog grootsteuriger gaat uitzien. Want je hebt niet voor niks een man meer. Zo is het. Het is een uh, goed geschoten penalty hoor. Want hij doet het uh, bijna in de kruising. Hoog, keeper heeft op geen enkele manier kans. Hildebrand kiest voor een hoek, maar de verkeerde ook nog. En dat helpt dan ook niet echt. Nou wil Schalke graag aftrappen, maar is er plotseling geen bal meer beschikbaar. Ja, de wereld ziet er ineens heel anders uit. Twente met een man meer nu op 1-0. Terwijl Huub Stevens nog eens uh, kaart met de vierde official. Na die rode kaart van Matip. Van waar, waarvan we dus hebben geconstateerd dat dat geen rode kaart was. Dat de Jong niet wordt geraakt, struikelt over zijn eigen benen. Kortom een blunder van de arbitrage. En het zit Twente wat dat betreft erg mee. En eens kijken hoe Schalke zich herstelt. Jansen krijgt nu geel na een wat te late ingezette tackle. De vrije schop wil Schalke dan snel nemen. Maar dat mag van de scheidsrechter niet. Omdat hij nog bezig was met de administratie. Net als ik trouwens. En dan is het prettig als het spel even stil ligt. Nou ja, oké. Okay. De avond is postling voor Nederland rooskleurig. Ja, Twente moet wel gaan uitkijken dat als die scheidsrechter misschien heel langzaam doorkrijgt... dat hij niet helemaal goed zit, Dat hij niet gaat overcompenseren met dit soort situaties door nu de Twente spelers kaart te gaan geven. Dit was een gele kaart voor Jansen. Maakt verder niet uit. De enige die op scherp staat aan de kant van Twente is Rosales. Wel de vrij trap voor Schalke met uh, een uh, wellicht kopmoment mogelijk. Nee, dat is niet het geval. Omdat De Jong weghaalt. Die is mee terug dus ook. Ola John nu de enige diepe man. Ik ben benieuwd hoe Schalke het achterin gaat oplossen. Ik denk dat Jones een pas naar achter zal doen. Want... Salker zal toch niet één op één gaan spelen achterin. Dat lijkt me onverstandig. Maar je weet het maar nooit. Ik zit nu ineens achtervaag. Ik heb nu Steve McLaren niet naar binnen zien lopen om de herhaling te bekijken trouwens. Dat heeft hij de <laughs> afgelopen weken vaak gedaan. Overigens vandaag heeft de FIFA gezegd dat ze dat niet meer willen hebben. Dat mag, ja, het is mag de instructies al dat, dat, niet dat, meer verlaten. Dat, dat, ik weet niet of de mensen thuis dat, dat allemaal weten. Maar het is natuurlijk sowieso een schijn. Want er zitten hier tegenwoordig op de perstribune allerlei... Tactische teurlijk, uh, mensen van ja. Twente. Die staan in contact met de mensen op de bank. Dus als er iets aan de hand is, krijgen ze dat echt wel in hun oor te horen. Ja. Maar eraf lopen, de instructiezone, verlaten zoals het heet, mag niet meer. En uh, je mag ook in die instructiezone niet desnood op je mobiele telefoon. Dat kan natuurlijk tegenwoordig naar beelden kijken, dat mag allemaal niet. Dus McLaren zal zich moeten inhouden. Uh, balbezit voor Twente. jetzt gates los. Dat zingt nu vooral de Twente aanhang. Die van Schalke zwaait over nog steeds met vlaggen, want die hebben nog steeds een hartstikke leuke avond. Of dat ze in hun eigen stadion de tienduizenden liters bier verkopen bij iedere thuiswedstrijd. Er is geen club ter wereld waar ze zoveel bier verkopen als bij Schalken. Ga jij het testen, denk ook. Precies, en jij ook, denk ik. Uh, dus dat wordt een heel raar verslag als we die uitkijken. Maar misschien is de wedstrijd al wel beslist als Twente zich boos maakt en doet het er niet meer zoveel toe. Want dat kan natuurlijk ook maar zo tegen tien man. 1-0 voor Twente, Balbezit voor Rosales. Brama, kaatst, Rosales terug naar Douglas. Schalke laat zich terugzakken op de eigen helft. Opening gezocht en gevonden bij Cornelis. Het is inderdaad Jones die een stap naar achter heeft gedaan en het viertal volmaakt. Nu achterin, nu Matip daar dus weg is. Met de jong die probeert door te zetten. Nou, uh, laat het achterste van alles zien. Zou ik zeggen Twente, het achterste van je tong dan vooral. Omdat uh, je nu gewoon moet, <laughs> moet doorgaan. Ja. Waar jij aan denkt, dat wil ik niet eens weten. Nee, hou op, en, uh, het uh, balbezit is wel even eens voor uh, Schalke nu. Met uh, de rechtsback Uchida, die hier langskomt bij Chadli. Uchida, Chadli moet verdedigen. Uchida even wat uh, pas om in te houden. En die bal eruit te halen, dat uh, lukt niet. En Twente neemt over met Chadli. Ja, Twente zal ook even kijken zo van wat gaan we hiermee doen met dit overtal. Maar gewoon naar voren spelen, dat lijkt me verstandig. Chatli probeert dat, maakt geen overtreding, speelt de bal. Brahma kan dan snel door. En als hij snel genoeg is, kan hij misschien ook nog ver bereiken. Dat lukt niet, omdat Schalke doet wat het nu moet doen. Knokken om balbezit te houden. Dat lukt via Raoul. Twente doet twee dingen fout. A, het veld te klein maken, te dicht op elkaar staan. Terwijl je de ruimte moet benutten. En B, lopen met de bal. Twee fouten met Raoul, een man meer. Raoul, 1-2'tje gezocht met Obasi. Daar zit Wisserov tussen. Als je het nou gewoon groot houdt en je laat de bal het werk doen... dan kan de tegenstander dat on ...mogelijk belopen. In ieder geval niet een half uur lang. Want dat heeft Twente nog even niet in de gaten. Zodat Schalke eigenlijk na de rode kaart... ...en de goal dus van de Luc de Jong... ...waardoor Twente met 1-0 leidt... ...dat Schalke met een man minder voornamelijk op de helft van Twente te vinden... ...is met bal en al. Want daar komt de bal weer. Weggekomen dit keer door Brahma, opgevangen door de Jong. Is er nu ruimte... Ola John is mee. heeft de jong gezien. Maar hij ziet geen kans daar de bal te brengen. Hij kiest voor de bal breed naar Chatley. En Chatley die nu terug te van de middellijn de bal meegeeft aan Rosales. Rosales inmiddels 10 meter over de middellijn. Aan de linkerkant terug naar Chatley. Ruimte is er bij de lopende Willem Jansen. Maar Chatley heeft een oe, lastige bal over de as in huis. wordt doorzien door Fer. Die flink gas moest geven om Twente aan de bal te houden. En ervoor te zorgen dat Schalke niet kon counteren. Nu het bal bezit aan de rechterkant voor Wissgerow. Op de helft van Schalke. of durft dat meer. Wordt Cornelis aangespeeld. En de diepe bal richting Jansen wordt afgevlacht voor buitenspel. Jansen die wat meer de diepte zoekt nu. Zo heeft Schalke de eerste zes minuten met een man minder overleefd. Zonder kansen weg te geven. En staat McLaren nu voor het eerst toch wat drukker aan de zijkant. Stevens doet dat al sinds de rode kaart. Want die zal toch ook denken, moeten we niet meer druk naar voren geven? Het geval is zodat Twente dat zeker moet gaan proberen in deze situatie. Als Hildebrand gaat trappen en de bal opgevangen wordt door Douglas zonder dat hij lastig gevallen wordt. Ver heeft de bal aangenomen op de borst. Wil de bal naar het midden brengen. Naar Luc de Jong die onder druk van de tegenstander de bal in één keer wil verleggen naar de buitenkant. Dat mislukt. Overname weer van de Duitsers. Waarbij Heuger er met de bal vandoor wil maar een tikkie na krijgt van Chatty. En zo schuift Schalke weer met dat tiental op op de Twentse helft. Holpi En dan maar zoeken naar de overzijde. Daar staat Fuchs. Fuchs die de bal terugkaatst op eigen helft. Waar Jones dan een diepe bal geeft om druk van Jansen en De Jong. Een bal die ook niet aankomt naar waar hij had aan moeten komen bij Uchida. Namelijk die doorgelopen was. Daar stond het uh, nog wel bij. Maar de bal was te hard hardgerold over de zijlijn. Ingooi voor Twente en ingooi voor Rosales. Maar heel brutaal blijft Schalke. Nou ja, brutaal ze moeten. Op de helft van Twente staat 67,5 minuut gespeeld. 1-0 voor Twente. De Jong wil een bal doorkoppen. Dat lukt niet. Die wordt onderschept door de Schalke-verdediging. En terug afgeleverd bij Timo Hildebrand. De keeper die nu op de rand van zijn opgebied uh, kijkt naar wie die. De bal kan meegeven. Dat lukt bij Jones. De rechterkant van het veld. Jones wordt gehinderd door de Jong. Maar Schalke blijft aan de bal. Nu niet. En nu is de Jong weg aan de linkerkant van het veld. Jans in het midden. Aan de andere kant. Ola, John. Krijgt hij de bal? Nee, daar krijgt hij de bal niet. De Jong valt precies goed. Zodat Schalke kan uitverdedigen. Maar niet voor lang. Want Rosales pikt weer op tempo. Moet omhoog Twente. De bal nu aan de linkerkant van het veld. Naar de Jong, De Jong weer terug naar ver, ver. Waar ligt de ruimte aan de andere kant van het veld? Douglas moet dat ook gezien hebben. en speelt daar Cornelis aan. 10 meter over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Ola John. Ola John ook weer terug. Ja, ook weer terug naar Wischerof. Het is Hink op twee gedachten bij Twente als Wischerof. Zijn maatje achterin aanspeelt Douglas. En Douglas weer naar links gaat waar Rosales staat. Twente heeft natuurlijk nu de kans om deze tegenstander met een man minder... toch serieus pijn te doen en zichzelf een riante uitgangspositie te verschaffen... voor de return volgende week in Gelseke. Maar dan moet er toch tenminste een goal bij... Dat Twente geen gekke dingen gaat doen achterin, snap ik ook. Terwijl nu Wisser of Paas, maar de bal net niet bij de Jong komt, zoekt Twente dus, maar nog wel steeds heel voorzichtig naar gaatjes in de. Duitse verdediging. 69 minuten op de klok. Douglas aan de bal. Twente op 1-0. Penalty de Jong. En de rode kaart eraan voorafgaand van Matip. Niet terecht, maar het was rood volgens de scheidsrechter. Nu komt Chatli. Nu komt Chatli die de bal net te ver van zich uitspeelt. En dus niet tot een schot komt op de rand van het strafschopgebied. En de overname is daar van Heuger. De overname van Schalke. Ver jaagt op. En Ver jaagt goed op. Dus zit Schalke nu achterin in de problemen. En moet Fuchs gewoon maar wegtrappen. De linksback doet dat over de zijlijn. En dus mag Twente gaan gooien. 20 minuten nog. 1-0 de stand, benut de penalty. De Jong, Twente met een man meer. Balwiel zit aan de linkerkant met Rosales. 10 meter, 15 meter voor de middenlijn. Speelt hij breed op Brahma. Brahma, op zijn beurt, ook breed. Helemaal naar de andere kant, nog altijd op de middenlijn naar Cornelissen. Cornelissen naar de Jong. Naar John, John. Waar gaat hij naartoe? Weer naar binnen, ook weer terug. Naar Douglas in de middencirkel. Weer naar de rechterkant. Naar... Uh Inmiddels doorgeschoven Cornelissen. Misschien een goede voorzet richting Willem Jansen. Of een bal tussendoor. Het zit er dus tussenin. En dan moet hij een overtreding maken. Hij heeft par, uh, pakt vast Cornelissen. Daarvoor krijgt hij een vrije trap tegen. En heeft hij eigenlijk geluk. Want vasthouden is eigenlijk gewoon geel. Dat die scheidsrechter de kaart op zak houdt. En hij houdt het dus bij één keer geel aan de kant van Twente voor Jansen. En één keer rood aan de kant van Schalke voor Matip. En Schalke gaat ontregelen. Die gaan uh, tijdrekken. Let op. Dat zou ook kunnen, want die denken met 1-0 kun je nog wel thuis komen. En als het erger wordt, wordt dat vervelend. Hildebrandt een uh, vrije schop, die neemt daar inderdaad wel wat tijd voor. Dan moet Matip, of Marika, pardon, is er niet meer bij. Marika de lucht in om die bal door te koppen. Nou, dat doet hij nou behoren, maar die komt dan in de handen van de keeper van Twente Michailov. Douglas aangespeeld, Douglas aan de linkerkant. Wat de ruimte gevonden bij Rosales. Voorin staat iedereen weer stil. Ik wil het niet blijven zeggen, maar het blijft toch opvallen hoe vaak Nederlandse ploegen stilstaan. En dan gebeurt er niks. Nu komt het elftal in beweging. Maar dan moet er dus wel iemand inschuiven van achteruit. Brama, Ja, dan staat iedereen weer stil. Dan moet het dus weer breed naar Douglas in de middencirkel. Ver is doorgelopen. Staat nu eigenlijk als een soort tweede spits naast de Jong. Niemand aanspeelbaar. Bal weer breed. Weer terug en weer zoeken. Het is niet slim. Het is zelfs soms vijf spitsen. Want als ver doorloopt en Willem Jansen doet dat. Dan moet Twente daar dus Jalke Pijn doen met Willem Jansen. Die nu aan de rechterkant probeert er langs te komen. Tackle op de bal is goed. Maar Twente mag wel gooien. En dat heeft Jans inmiddels gedaan. Terug naar Cornelissen. Cornelissen naar Wiskerof. Wiskerof breed naar Douglas in de middencirkel. Schalke zakt diep in. Vangt Twente op. Zo'n meter of twintig over de middenlijn. En vindt het prima als Twente de bal rondspeelt op die middenlijn. En dat gebeurt nu ook met Wiskerof. Aan de rechterkant indribbelen en durven Wiskerof Met de mensen voor je die ruimte... ...moeten veroorzaken. Dat lukt in eerste instantie niet... ...omdat de paas van Wisskerhof slecht is. En dan moet Twente als Wisskerhof weg is... ...wel oppassen voor een uitval van Schalke met Marika. Marika achtervolgt door Brama, Heeft niemand bij zich en moet dus terug. Dat gebeurt ook waar Schalke nu helemaal terug gaat ...en Twente daar niet aan de bal kan komen... ...omdat De Jong als enige jaagt. En dus heeft Schalke alle tijd voor de opbouw achteruit. Maar Huldebrand neemt geen risico en trapt gewoon ver. Heel veel stootkracht bij Schalke zitten voorin niet meer in, zodat uh, zo'n dribbeltje van Wisserov, als hij de bal verspeelt, eigenlijk onbestraft blijft. De bal bezit wel weer nu voor uh, Schalke. Aan de linkerkant komt nu wel Fuchs. -Ei. Dat had uh, John even niet in de gaten, dat zijn tegenstander er vandoor was. Maar de bal in de richting van uh, Fuchs is te hard en rolt over de zijlijn. Ingooit Twente, Cornelis heeft dat gedaan en heeft de bal teruggegooid naar Michailov. 72 minuten, Twente 1, Schalke 0. Penalty de Jong, daarvoor een rode kaart van Matip. Een bal bezit voor Chadli. De hoogte van de middenlijn en Twente zoekt wel, maar heel... Oh, Veerbrama met het de tekorte paas. Ik wilde zeggen, Twente zoekt zonder risico heel rustig naar mogelijkheden. Maar dit zijn dan wel weer risico's. Een paas die te lang onderweg is, bijna onderschept door de tegenstander. Uiteindelijk helemaal omdat Hildebrand de bal heeft, maar dat is de keeper. Die krijgt hem bij Obasi. Obasi aan de buitenkant heeft Ushida wat ruimte. Ushida kijkt en uh, probeert uh, recht vooruit te spelen. Dat lukt ook en gaat op die manier de combinatie aan. Obasi... Met mooie bewegingen en Uchida is weg. Aan de rechterkant valt wel Brama, Kan er niet bij. Daar is gelukkig voor Brama dan nog Douglas. 1, 2, 3 lange passen van Douglas. Zijn genoeg om de bal uiteindelijk buiten de lijnen te werken. Als Schalke heeft gegooid. Met Obasi die terugspeelt op Hugger Heuger. Waar naartoe? Naar het midden. Naar Holtby. Holtby. Gaat de combinatie aan. Maar die combinatie mislukt. Omdat Willem Janssen tussen zit. Chatley. Kaats snel. Janssen ziet dat de ruimte bij Ver ligt op de as. En ver. Probeert ook haast te maken met John nog wel bij een helft. Aan de rechterkant nu betreedt hij het veld. Veldgedeelte van Schalke. Ola John. Met een tempoversnelling. Nu nog een goede voorzet. Want de Jong staat voor het doel. Maar voorlopig komt die voorzet er nog niet. Cornelissen. Durft hij dan de bal misschien voor het doel te gooien? Nee, ook weer terug. Terug naar Wisskerhoff. Wisskerhoff breed naar Douglas. En zo gaat de bal naar de linkerkant. Naar Rosales. Rosales weer naar Chadley. Ja, ik vind echt dat Twente teveel achteruit speelt. Voor een ploeg die een man meer heeft. Twente heeft besloten lijkt het wel dat het kosten wat het kost wil voorkomen. Dat er ook nog maar een klein risico is op een tegengoal. Dat is overigens te begrijpen. Het is veel belangrijker in de ogen van de ploeg blijkbaar dan in de buurt te komen van de tweede. Dat vindt het publiek niet. Dat is ook hoorbaar. Want dat vindt dat Twente wel wat vaker de weg naar het doel van Schalken mag kiezen. In plaats van dat oeverloze rondgetikt. Dat ja. doet Douglas <lacht> nu maar dan volkomen op de verkeerde manier. Die staat 6 meter over de middenlijn. En die geeft op strotte hoofdhoogte een veel te harde paas. Waar niemand van Twente bij kan komen een onmogelijk te controleren bal. Luc de Jong is ook boos nu op mensen aan de zijkant. Ja. Waarop hij nu zegt met name... Ik denk dat Ola John geeft dan een voorzet ja. want daar staan we voor. Heeft hij een punt ook. Dat denk ik ook. En uh, Hildebrand, die, nou ja, dat heb jij net terecht gezegd Jeroen... De bui natuurlijk ook alweer ziet hangen in deze wedstrijd. Heeft niet zoveel haast meer. Want zolang het 1-0 is, weet Schalke... Daarmee kunnen we nog wel wat volgende week. Een kwartier nog. En de doelman van Schalke heeft geen haast... En neemt alle tijd voor de doeltrap. Ja, en zo is de helft van de tijd die Twente had... Met een man verstreken. Een half uur. Een half uur stond er nog op de klok. Toen Mati Brood kreeg en de penalty van de jonger inging. Inmiddels dus nog een kwartier. En daar heeft Twente toch veel te weinig gedaan met de man situatie. Nu de jong achter de bal aan, maar die wordt er gemakkelijk uitgelopen. Bal terug naar Hildebrand. Die gaat ver trappen onder druk van de jong. Bal wordt opgevangen door Cornelissen. Cornelissen doet dat goed met Raoul in de buurt. En Ola John die er te weinig langs is geweest nog. Nu naar binnen. Dat is goed. Met Brama op de as van het veld. Waar naartoe Brama? Naar de buitenkant, naar de buitenkant, naar Cornelis. Nou, de Jong heeft aangegeven, Gooi, die bal is wat meer voor het doel. Dat gebeurt nu ook, die bal is voor De Jong te hoog. Maar Chadli vangt achterin op. Maar dat hoeft niet meer, omdat De Jong ook geduwd heeft en de scheidsrechter heeft daarvoor gefloten. Nou, laten we de scheidsrechter niet te veel kwalijk meer nemen, want die heeft uh, al één keer enorm in het voordeel gefloten van Twente. Dus die kan nu aan de andere kant wel wat hebben. Volgende week ontstaat er natuurlijk wel een andere wedstrijd als Schalke niet alleen thuis. En weer met Elf en met Hundelaar speelt. Die zes goals achter zijn naam heeft in de UEFA Cup. Ja, dat heet Europa League, maar daar moet ik nog echt even aan wennen. En daar 18 inmiddels in de Bundesliga heeft in liggen. Dan wordt het natuurlijk wel weer een ander ding. Op die reden al zou het voor Trent een lief ding waar zijn... als ze hier nog eentje achter Hilbrand zouden prikken. Ver wint de kop. De van de middenlijn van de Heuger. Ah, lekker hakje. Nu is Rosales weg en de linkerkamme. Die speelt op de bal weer te ver voor zich uit. En dan zit Papadopoulos er heel makkelijk tussen. Niet een beetje te ver van zich uit, maar meteen drie meter. Dan ben je hem onherroepelijk kwijt. Dan kan er zelfs een counter komen van Schalke. Maar Fer blijft goed opletten. Er is dus eerder bij de bal dan Obasi. Fer moet nu opnieuw goed opletten. Omdat er een achtervolging door Obasi is ingezet. Nog net niet met Louis de sirenes. Maar de bal gaat uiteindelijk via Brahma naar de rechterkant van het veld. Hola John. Weer naar binnen toe. Ola John zoekt de combinatie. Zoekt Willem Jansen die diep is gelopen. Geen vrij trap gegeven door dus de scheidsrechter. Maar Jansen toch wel degelijk een overtreding leek te maken. Maar Jansen loopt zich daarna vast op Hugger En dus kan Schalker uitkomen. 77 minuten zit er bijna op. 1-0 de stand voor Twente. Maar zit veel meer in het vat wat er nog niet uitkomt. Omdat Twente met een man meer speelt. Maar het wil maar niet tot kansen komen in deze situatie. Lange bal nu richting Raoul. Die diep is gegaan. Wordt afgeschermd door Rosales. Die de bal knap met de borst opvangt. En zo Wischerof bereikt. Wischerof. ja levert dan ook weer in. Bal niet in de voeten bij Cornelissen. Dat was de bedoeling. Zomaar over de zijlijn. En uh, zie hoe rustig gaan. Schalke doet. Met het uh, nemen van die inworp. linksback. Fuchs heeft alle tijd van de wereld. En uh, gooit helemaal terug. Maar doet dat veel te kort. Daar zit de jongen dan uh, tussen. Maar net niet. Pff, dat gaat dan uh, voor Schalke weer net goed. En dat volgt weer een lange haal naar voren. Ja, goed voetballen is er al lang niet meer bij. Overigens van beide kanten niet. Want Twente maakt ook... Vooruit, te veel fouten, levert te veel ballen in. En dus is het, waar het in eerste instantie een controlerende wedstrijd was, na de goal van de Jong, eigenlijk vooral een slordige wedstrijd geworden. Cornelissen de bal, de middenlijn overgestoken. John aangespeeld, die kaatst de bal terug naar Cornelissen. Terug nu naar Wisselhof. Douglas wijst, diep te zoeken. En wat gebeurt er? Alsof hij zijn vinger heeft opgestoken en zei: Ik wil graag de bal, krijgt hij hem. Dat krijgt hij nu ook weer terug van Rosales, die de bal even geschonken had. Ver dan terug van de middenlijn. Wie wil de bal? Charlie wil de bal wel, die komt hem halen, maar onder druk. Dus de bal ook weer terug naar Douglas. De spitsen staan stil. De Jong met de handen boven het hoofd. Dan maar een keer diep. De Jong zegt, daar hou ik wel van. Kom maar, ik kop wel. En om me heen kan het dan worden bewogen door mensen die de diepte in willen. Zoals bijvoorbeeld Jansen, zoals bijvoorbeeld John. Maar elke keer gaat de bal niet diep, maar breed. Douglas weer twee meter de middenlijn over. Nu gegeven aan Jansen, die ziet de bal langs zich heen lopen en... Doet eigenlijk niks, steekt zijn been niet uit en zo is Twente de bal weer kwijt. Nou, we kunnen toch uh, constateren, Bas, dat het gewoon uh, beroerd is, wat Twente laat zien. Nou, als die scheidsrechter niet zo'n kapitale plunder maakt, dan is het in ieder geval nu nog 0-0. Ja. En dan mag Twente ook nog niet mopperen, ja. want uh, ze hebben de tweede helft niet zoveel meer laten zien. Nee, sterker nog, het is gewoon zwak ja. wat er uh, gebeurt. Zeker ook met een man meer. Brama. Speelt de bal weer rond met Cornelissen, Cornelissen naar Douglas. Het gaat allemaal op zijn 11.30's. Dat zie je ook aan de aanname van Douglas. Die de bal dan weer onder de voet laat doorschieten. Wischerof aan de linkerkant. Uh, weer terug naar Douglas. Je kan het bijna met je ogen dicht uh, vertellen. Oh, dat dat weet, ook al een kwartier Dan hoor. weet je nog wat er gebeurt. Ja, dat verschil hoor je bij jou nooit. Met Cornelissen aan de bal aan de rechterkant van het veld. Cornelissen op Brahma. Brahma op Jansen. Kan hij open draaien? Nee. Dus neemt uh, Heuger over voor Schalke. Ja, Twente moet natuurlijk wel oppassen, want op het moment dat je zo lak en niek in een laag tempo speelt, kan je zelfs met een man meer ineens tegen een klap aanlopen. Want het is niet ondenkbaar dat Schalke in die situatie ook nog tot een kans komt. Waar het niet dat Schalke tot nu toe ook geen moeite doet om uh, naar voren te voetballen. Ik zie uh, de begeleider van Twente nu een uh, beweging maken Byrami. naar de zijkant en daar komt uh, Bayrami dan. Ja, waarom ook niet? Een beetje uh, vers bloed voorin. Kan geen kwaad, uh, lijkt mij zo, zoals uh, Schalke het nu probeert aan de rechterkant met Marika. Rechterkant van het strafselgroepie. Daar wordt uh, Douglas gedold. Maar die herstelt zich in dat duel. Nog altijd Schalke aan de bal. Met Heuger, die de bal terug speelt. En zo gaat uh, Schalke dus ook weer helemaal terug misschien. Of is het Papadopoulos die wat anders in uh, gedachten heeft. Dat heeft hij zeker. Hij speelt de bal over de achterlijn. En dus kan Michailov rustig de doeltrap gaan nemen. Gaat jij nog een quizvraag uh, beloofd. Oh ja. Schalke in 97 winnaar van de UEFA Cup. In een tweeluik tegen Inter toen nog in de finale. na strafschoppen. En ik vroeg me af of jij wist wie de strafschoppen bij Inter miste. Goeiedag zeg. Nou, daar gaan we eens rustig over nadenken. De wedstrijd zit op 80 minuten. Ik ga je over 14 minuten het antwoord geven. <laughs> de, de Winter luik... deed nog mee, geloof ik, de bij luister, uh, Inter. Ja, Johan de, weet... de Kok bij Schalke. Ja, onbedoeld heb je al een. Uh, Wilmot scoorde in ieder geval in die uh, tweede wedstrijd. Nee, vroeg je wie de strafschop? Nee, Nee, nou, ik denk even hardop. Ga er even rustig over nadenken. Ik denk dat ik het niet weet, eerlijk Ver heeft de bal. Die heeft hij gegeven aan Brama. Recht voor het doel. Dan nou, lopen er wel mensen de diepte in. Onder wie Jans, maar die worden overgeslagen. Aan de rechterkant komt nu ook Cornelis mee. De bal aan het voeren van John. Die geeft een voorzet. Dan gaat de jong de lucht in. Die kopt wel. Maar ja, is dat koppen? Ja, het is koppen, maar het is ook schampen. En met schampen word je meestal niet veel wijzer. Want de bal gaat uh, met een stuit naast het doel van Hildebrand. Ik zit ineens te denken dat Twente speelt nu inderdaad al zeg maar, een minuut of twintig met een man meer. Het heeft eigenlijk in die twintig minuten niet één kans gehad. Wil je dat ik dat bevestig? <laughs> ja, ik denk dat ben ik er geval voor die quizvragen Bij deze. Ik ga je over uh, een paar minuten het antwoord geven. Dan heeft de luisteraar ook uh, kans gehad om erover na te denken. Als er een uh, wissel komt bij Schalke, Waar Draxler, het 18-jarige talent, gaat komen. Dat werd eigenlijk vanaf het begin verwacht, maar uh, gepasseerd door Stevens. En Obasi naar de kant doet dat rustig aan. Wandelt naar de kant. Betekent dat er van de twee spitsen er nog maar één overblijft. Want dit is een middenvelder. De jonge Draxler. Die wat aanwijzingen geeft. En dat betekent dat Marika als enige diepe man gaat spelen. En Draxler wat hangend aan de rechterkant. De laatste acht minuten. Plus wat erbij gaat komen gaat meedoen. Balbezit voor Twente met Rosales. Rosales terug op Douglas. En Douglas breed op Wiskarov. Wisserov die uh, een meter of twintig voor de middenlijn staat. En daar uh, Raoul tegenkomt. Nee, dat is Marika trouwens. En de bal weer breed geeft aan Douglas. Die wijst en gaat lopen. Ver aangespeeld terug naar Douglas. Nu snel gekaat buiten spel voor Luc de Jong. Die de paas bovendien niet leek te verwachten. Daar op een meter of zes buiten dat is En dan komt een vrije schop aan voor Schalke. Dat gaat nu ook aan de kant van 20 worden Waar Barami het trainingspak heeft uitgedaan. Maar eerst zal moeten wachten totdat het spel stil ligt. En de bal ligt in de handen van uh, Hildebrand. Die zoals al eerder gezegd alle... Rust heeft en geen haast meer heeft met het nemen van de doeltrap. En dan gaat de bal naar voren. Dan wordt hij veel door Marika even geraakt. Maar dan komt hij toch nadat hij door Twente wordt weggewekt. En weer de andere kant wordt opgeschoten door Schalke in de handen van Michailov. Douglas krijgt de bal. Acht minuten nog. En nog altijd 1-0 voor Twente. Een hint. Een Chilene en een Nederlander. Ah. Ik denk nog één minuut na. Met Wischerov aan de bal. Breed op Douglas. Douglas weer terug naar Wischerov. Wisscherhoff moet wat naar voren spelen. Waar een beweging is bij Jansen aan de rechterkant. Wisscherhoff ziet dat over het hoofd of durft dat niet aan. Twijfelt wat en speelt Cornelissen aan. Aan de rechterkant van het veld. Twee meter over de middellijn. Cornelissen terug naar Wisscherhoff. Acht minuten nog, zeven minuten nog. Als Wiskerof weer wat meters pakt. Nu een meter of vijf, zes over de middellijn. Twijfelt waar naartoe. Maar dit is een goede bal op John. En Jansen neemt de bal dan niet lekker mee op de as. Daar zat wat in voor Twente. Maar de bal net te vers voor zich uitgespeeld nu. Ola John. Kan hij die bal nog halen voor de achterlijn? Nee, dat lukt niet. Eh, dat lukt uiteindelijk wel, maar niet eh, door in balbezit te blijven als de lange bal op Marika gaat. Marika zet het hoofd er tegenaan, opgevangen door Ver. Ver terug naar Brama en Douglas op de middenlijn ver aanspeelt. Ver in de middencirkel nu. Aan de linkerkant is Rosales weer gestart. Maar Ver houdt de bal op de voet. Het oh, is een goede bal naar Chatli. Chadli en een goede bal op de Jong. Of Jansen is dat de Jong in de tweede paal. Maar komt die bal daar? Het is een soort schot van Jansen dat door de doelman wordt tegengehouden. Nou ja, het is een kans, maar daar had Twente wel wat meer mee kunnen doen. Schalke verdedigt uit en wil dan via Draxler aan de rechterkant gevaarlijk worden. Maar die wordt goed onder druk gezet door de Twente-spelers. Draxler gaat lopen met de bal, vindt wel de uitweg. Maar daarmee is het gevaar in ieder geval even geweken. Hoewel, er komt een diepe bal nu naar Ushida. Zo. Die de bal kan binnenhouden. Nu moet Twente toch nog even gaan uitkijken. Ook Marika kiest positie. Oh, de bal gaat weg worden gewerkt door Douglas. Maar ten koste van een hoekschop. Ja. Ik denk Winter en dat moet dan Zamorano zijn geweest. Bingo. Goed zo. Goed zo, Bas. De hoekschop. Ja, nog momenten... even genieten van de... Ja. Ja, doe dat. Ik zal niet zeggen dat je stiekem op internet hebt gekeken. nee Nee, nee. Dat doet het hier toch niet. Met uh, uh, Twente dat nu wel moet oppassen in dit soort situaties, natuurlijk. Want dit zijn die momenten waar we het over hebben gehad. 85ste minuut en bij Hoekschoppen maakt het helemaal niets uit of je een man meer hebt eigenlijk. Want uh, daar kan de tegenstander altijd gevaarlijk uit worden als Draxler trapt en er ook omhoog wordt gegaan. Ik denk door Jones, ja zeker. Komt wel over het doel op het uh, dak van het doel en dan kan eindelijk die wissel van Twente komen waarbij Rami nu in de ploeg wordt gebracht en Willem Janssen haast maakt. rent naar de zijkant. En zo krijgt Bayrami nog wat minuten. Hij zal aan de rechterkant gaan spelen. John naar de linkerkant. En dit is uh, allemaal met als doel. Toch denk ik in die laatste fase wat meer ballen in het 16-medegebied te pompen. In de hoop dat uh, De Jong dan het hoofd er tegenaan krijgt. Ik denk dat dat de tactiek wordt. Zoveel mogelijk nog maar voor het doel. Met die bal. Want daar moet uh, Twente het van hebben die is nu in het centrum opgedoken. Dat had hij al begrepen natuurlijk, met Barami en John op de vleugels. Waarbij John dus nu weer terugkeert naar de linkerkant. ver de bal heeft van Douglas. Dat Twenten geen grote risico's wil nemen, dat is te begrijpen. Natuurlijk vijf minuten voor tijd, want 1-0 is wel 1-0. Terwijl Douglas de bal heeft. De bal meegeeft aan de linkerkant waar Rosales hem ontvangt. Die staat op de middenlijn. Helemaal aan de linkerkant. Wordt onder druk gezet door Draxler. Die is nog fris, vers, 18 jaar jong. En dan Wisselhof gaat Pasen naar Brama. Dat is een goede bal. Brama neemt hem goed mee ook. En geeft dan de bal voor de goal. Daar staat Chatley. Die doet denk ik, zijn tegenstander een klein beetje weg. Maar daar wil niemand voor fluiten. Dan mag het door. De bal is straks vooruit. Dan gaat John dribbelen ja. van de buitenkant naar binnen. Heeft hij te veel tijd nodig? En gaat Schalke, als het de bal veroverd heeft, nog counter ook? En moet Twente uitkijken. Want Draksler heeft de bal. Draxler langs Rosales. Draxler dreigend ook langs Douglas. Draksler, waar gaat hij heen? Draxler schiet en schiet over. Oeh, dat is een goede actie zeg van die 18 jaar geenballer. Nog fit en dat was te zien aan deze actie. Waar dus aan beide kanten nu wat gebeurt. En Twente toch dichtbij een uh, doelpunt was. Maar ja, die actie van Ola John loopt nog niet. Uitblinker afgelopen weekend tegen PSV. Het is er vanavond niet helemaal uitgekomen. Heeft ook te maken met uh, ja, toch de wisselvalligheid. Misschien ook de weerstand. Zou ik het toch wat beter in vorm dan PSV. Met nu ver aan de linkerkant van het veld. Of John aangespeeld. Hij kan die uh, Japaner eens wat gaan opzoeken nu. Binnen door weer. John, dit balletje tussendoor is goed. Chadli links. Nee, bal voor het doel mislukt. John dan nog met een volgende poging tot een voorzet. Daar uh, gaat iedereen langs. Cornelissen benen in het strafschapgebied. Cornelissen met een kans op een voorzet. En daar gaat hij nee, Oh, daar gaat hij weer niet met Bayrami. Ja, nu is het offensief begonnen. Nu heeft uh, Twente toch misschien door. Dat 2-0 veel beter is dan uh, de 1-0 die er nu staat. En uh, dat is te merken ook. Het piept en het kraakt. Plotseling achterin bij Schalke. Schalken. Chatli met een sleepbeweging en een goede paas. Nu ver in schietpositie brengt de bal dus terug. Oh, die neemt hem net niet goed mee. Terwijl ver al op de rand van het strafschopgebied staat. En je ook nog denkt die kan zelf schieten. Maar hij besluit om de bal na een soort 1-2'tje. Dus met Chatli weer terug te geven aan de Belg. Maar die uh, krijgt hem net niet lekker mee. Ja, die staat druk. Dat zal niemand verbazen. Het is niet zo dat je daar eens rustig een balletje kan aannemen. En nu aan de andere kant moet Draxner in kopduel met Rosales zien of die Schalke nog een keer in de vooruit kan duwen. Maar hij kop mis. dat doet Rosales trouwens ook, want de bal gaat over de zijlijn. En Twente gaat gooien. Publiek maakt nog maar eens lawaai, dat kunnen ze hier in NCD best goed overigens. Met nog 2,5 minuten op de klok en Twente nog altijd op een 1-0 voorsprong door dus die benutte strafschot na een uur van Luc de Jong. bezit voor Douglas op de aas van het veld, heel Schalke zakt weer in. Als de tijd tikt. Ik denk wel dat er een minuut of twee, drie bij gaan komen. Gezien de constellatie rond die rode kaart. Wisgrof met een diepe bal. Daar is Brama weer doorgelopen. Met het hoofd op de jong. Maar het is buitenspel. Vlag omhoog. En ja, Twente heeft nu eindelijk, door dat er veel ruimte ligt. tussen de linies met lopende mensen en diepe ballen spelen. Want dat wordt nu tot twee, drie keer toe gevaarlijk. Voornamelijk doordat Brama diep gaat. Het is eigenlijk opvallend dat dat pas gebeurt op het moment dat Willem Jansen. Diep gaat en de scheidsrechter grijpt nu in, gaat uh... Hildebrand bestraffen met geel vanwege tijdrekken. Dat had hij ook een kwartier eerder kunnen doen. Ja, en dan heeft het nog geen enkele zin. Michailov kwam het afgelopen zondag in Eindhoven. Ik heb nog nooit een scheidsrechter gezien die dan even later zegt, je doet het nog steeds, ik geef je nog een keer geel. Dus het is een totale wassen neus, maar goed, signaalfunctie. Balbezit voor Twente na een zwakke uittrap die door Twente op het middenveld wordt veroverd. Chatli, Rosales, snel één keer raken nu met John. 3-4 meter over de middenlijn. John neemt de bal niet aan, me houdt hem, of niet goed aan, maar houdt hem nog net wel binnen. Begint dan toch, terwijl er eigenlijk geen ruimte is aan een dribbeltje. Dat lukt nog wel aardig ook. Dan wordt die pootje gehaakt door Papadopoulos. En komt er voor Twente op een meter of 3-4 buiten het strafstofgebied een vrije schop. En dat is zo'n bal die je er vanaf de linkerkant nog eens lekker in kan draaien. Kortom, een buitenkantje misschien wel in de laatste officiële speelminuut, Terwijl, we dat hoortje op de achtergrond nog een wissel is. Die is aan de kant van de Duitsers. Raoul gaat eruit. En Sergio Escudero, een Spanjaard ook, komt erin. volgens mij is dat een verdediger. Ja, links back als uh, Raul rustig aanwandelt. Ja, je hoeft hem niet te vertellen dat hij rustig aan moet doen. Scheidsrechter gaat zeggen nu, uh, loop even door. Nou, dat uh, doet hij dan. Hij doet net alsof hij rent. Maar ja, echt rennen is het nou ook weer niet. Raul González, applaus uh, voor hem. Ook van uh, supporters van Twente, dat is uh, respectvol en dat is uh, zeer vriendelijk. Escudero komt, maar veel belangrijker in de negentigste minuut. Want zover zitten we nu. Vrijtrap trap aan de linkerkant van het schapschapgebied. Ola John een goede voorzet. Dat zou goud waard zijn als er daarna iemand tegenaan loopt. Zadli staat op het brandje van buitenspel. Wischerof achterin, daar komt de vrije trap van Ola John achterin. Niel de brand plukt de bal simpel uit de lucht. En weer kans verkeken. Bovendien opletten. Ja, want Schalke komt er nu wel met 5-6 man uit. En Twente heeft er eigenlijk in eerste aanleg maar 3-4 terug. Nou komen er wel meer. En moet het probleem op te lossen zijn. Dat lukt omdat vooral Bayrami, die nog fris is, kan meeverdedigen. En dan wordt Cornelis aan zijn jas getrokken. En degene die dat doet krijgt nog geel ook. Wie is dat? Escudero, denk ik. Escudero. Ja, keurig. Nou, dan komt hij nu op het scoreformulier te staan. Die staat anderhalve minuut in het veld. De extra tijd. Drie minuten. In Enschede nog altijd 1-0 voor Twente. 10 van Schalke naar de rode kaart van Matip. Die dus rood kreeg na een uur voor een overtreding die hij niet maakte op de Jong. Een overtreding die hij niet maakte, maar waar Twente ook nog een strafschop aan overhield. Die Twente benutte via de Jong zelf. Zo is het kortom een merkwaardige wedstrijd geweest op dat front. Twente koestert in zekere zin de 1-0, maar heeft ook nog wel zin in een tweede. Maar komt dat er nog van? Ver heeft de bal. Twente wil nog wel. Met John aan de linkerkant van het veld. Voorzet niet uh, goed, maar daarachterin kan Cornelissen uh, nog opvangen. En Rami gaat er dan achteraan. Bij Rami werd toch ingebracht voor een voorzet. Die voorzet komt er nu hoog. Lang onderweg. Hildebrand komt en uh, haalt de bal maar half weg. Dat was uh, al te merken toen hij eruit kwam. John en oeh, bij de tweede paal gemist nu. Brahma nog in de Riemann. Nee, daar was uh, Cornelissen nota bene dichtbij. Bij die gevaarlijke bal van John. Heel aardig bedacht omdat Hildebrand mis zat. En uh, met nog. Wat is het? anderhalf minuut ruim. Probeert Twente het nog. Waarom zo laat? Dat is toch een beetje de vraag uh, die in je achterhoofd zit. Waarom zo laat dit offensief pas met Fer. Die uh, geen voordeel krijgt van de scheidsrechter. Slecht gefloten. Ja. Vrij trapsnel genomen, maar dat mag ook niet op die positie, omdat er eerst nog uh, gewisseld moet worden. Ja, dat zal denk ik pas toch uh, een beetje het verhaal van afloop zijn. De spelers van Twente zullen zeggen, jammer dat we geen gebruik van die man meer situatie hebben kunnen maken. Maar wat blijft hangen is dat dat toch een beetje eigen dikke bult is. Ja, nou je zegt terecht, dat komt vooral heel laat. Ze dus doen eigenlijk 20 minuten niet zoveel. 20 minuten lijken ze op twee gedachten te hinken, maar is toch de voornaamste gedachte. Laten we in ieder geval zorgen dat we de nul houden. En pas in de laatste fase komt het idee als je nou de tegenstander met een man minder onder druk zet. Dan gaat het daar toch echt kraken. Nou dat hebben we dus de laatste 5-6 minuten gezien. Tot 2-3 keer toe is Twente dicht bij een goal. Komt er nog zo'n moment. Dat zou maar zo kunnen. Een minuut nog over van de extra tijd. 1-0 voor Twente. En Twente komt weer met Chaddi. Chaddi neemt de bal mee langs de tegenstander. Krijgt hem in een klutsen dan ook nog mee. Maar die bal springt er dan zo hard uit dat Hildebrand hem kan opvangen. Die wacht op... Ver die het strafhof van de Duitsers binnenloopt en pakt dan de bal op. Ja het, is, uh, ja, het is een beetje deze wedstrijd als, als een film die. Uh, een beetje saai is, af en toe spannend, maar waarvan je weet dat er nog een deel 2 komt. waarin dan alles wordt beslist. En, uh, ja. Maar je, je dus een ook dat uh, dat soort films uh, ook altijd uh, nog een deel 3. Ja, waar je, je, je een beetje moeite hebt met. Uh, met een ja, prettig gevoel achterblijven toch. Want vooral als Twente-fan zou je toch denken. er viel zoveel meer te halen vanavond nu. Is de laatste aanval van de wedstrijd voor Schalke. Het zal toch niet Schalke dat nog een hoekschop krijgt. En dat is echt het allerlaatste moment. Want de drie minuten extra tijd zijn verstreken. Maar deze scheidsrechter uit Schotland zal zeggen. Dit mag nog wel. Ja, er is bovendien in die drie minuten ook nog een keer gewisseld. Dus in theorie zou het nog wel eventjes kunnen duren. Maar dat Schalke normaal gesproken de laatste mogelijkheid in deze wedstrijd krijgt. Dat lijkt wel zo te zijn. Er zijn nu supporters die opstaan en weglopen. Daar begrijp ik echt helemaal niks van. 1-0. Laatste moment van de wedstrijd. Hoekschop Draxler. Gaat hij erin? Zou dat een kleine ramp zijn? Douglas komt de bal weg. En daarmee moet het probleem zijn opgelost. Oh, mag Twente dat nog via Brahma probeert de bal zo snel mogelijk naar voren te krijgen. Dat lukt wel. Maar er staat alleen Ushida. Die speelt bij Schalke, Zodat Schalke zelfs nog een keer mag komen. De scheidsrechter heeft ja. nog een overtraining gezien van ver. Dat is Stop. ook dom. Want die tikt Heugen nog tegen de grond. En nou krijg je halverwege de Twente Dus nog een soort veredelde hoekschop. Want die bal gaat via Ushida, denk ik Ushida nog een keer voor de pot komen. Wat een, ja. Ja, dom. Mag zeggen, oen? Wat een ja. oen, vooral als hij hierin gaat, anders valt het allemaal wel mee. Maar dat weet je van tevoren nooit. Als Foeks gaat trappen, allerlaatste moment van de wedstrijd. Vier minuten extra, tijd zijn verstreken. Foeks trapt, doet dat goed en oeh, daar is nog een uh, gevaarlijk moment weggekomen door Douglas. En einde wedstrijd. Applaus van de supporters van Twente. Maar een blik op het veld leert ons toch geen tevredenheid bij de spelers van Trent. Ondanks de ene overwinning, een half uur met een man meer gespeeld. Enige treffer de Jong, er zat meer in. Wordt vervolgd in Duitsland volgende week. Straks de andere wedstrijden, maar nu eerst aandacht voor de Olympische Spelen. Steeds minder Nederlanders blijken namelijk achter het plan te staan... om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen. En er zijn er ook nog miljarden bezuinigingen. Maar de enthousiaste voortrekkers hebben een weerwoord op elke negatieve klank. Dat bleek vandaag op Papendal, waar de organisatie Olympisch Vuur een congres hield. Prins Willem-Alexander was daar ook aanwezig. De kroonprins werd warm onthaald door de voorzitter van het Olympisch Vuur, Camille Eurlings. Koninklijke Hoogheid, wat vinden wij het geweldig dat u hier bij ons bent weet hoe wij alle hopen en bidden op een wonder van herstel. Dat u hier ondanks alles bent, is voor ons een geweldige steun in de rug. Dank u wel. Al die Spelen zijn anders, je kan er, je kan er wat van leren... maar je moet het allemaal uiteindelijk toepassen op het unieke van Nederland... en het unieke van Nederland van 2021. En daar samen aan werken dat we in 2021 de wereld kunnen laten zien... dat er maar één goede keuze is voor Olympische Spelen... En dat is Nederland. Was Prins Willem-Alexander ziet het wel zitten, maar het Nederlandse volk nog niet echt. Zo bleek onlangs uit onderzoek van het Mulier-instituut... dat het draagvlak voor de organisatie van de Spelen is afgenomen van 41 tot 30 procent. Onderzoeker Paul Hover van het Mulier Instituut. Ik denk zelf dat het heel uh, voor de hand liggend is dat als je als het economisch wat tegen zit, ook op microniveau in een huishouden en dan moet er moeten uitgaven worden gedaan, dat je dan kritisch kijkt uh, naar, uh, ja, naar wat er wordt besteed. En iedereen uh, heeft wel in de gaten dat bij de Olympische Spelen dat je dat niet doet als overheid alleen, niet als bedrijfsleven alleen. Dus je zit daar met uh, publiek-private publiek samenwerking, zit je daar uh, samen in. Um, dus ik kan me best voorstellen dat het Nederlands publiek uh, zich. Uh, ja, zich uh, een beetje misschien wel wat zorgen maakt. of de belastingcenten wel op een uh, goede manier worden besteed. Met het, uh, met het juiste rendement. Want terwijl door het hoofd van Eurlings, de voorzitter van het Olympisch Vuur. de woorden galmen van IOC-baas Jacques Rogge. I have the honor to announce that the games are awarded to the city of. lijken de meeste Nederlanders vooral aan het katshuis te denken. Daar worden, as we speak. De portemonnees op de kop gehouden. Kunnen we ergens nog wat geld vinden? Tja, laat die spelen dan maar even zitten, meneer Eurlings. De support is op dit moment enigszins gedaald. Het algemeen consumentenvertrouwen is enigszins gedaald. Dat is niet zo verrassend. Uh, wat ik um, heel belangrijk vind aan het onderzoek... is dat mensen heel nadrukkelijk aangeven waar hun zorgen liggen. Die liggen allereerst bij de kosten. Kost het ons niet te veel? Dat is een hele logische vraag in deze tijd van crisis... waar mensen gewoon... ...bang zijn dat de broekriem flink moet worden aangetrokken... ...dat men zich daar meer zorgen over maakt dan normaal. Ik vind dat een hele positieve zorg... ...want ik heb hier net vandaag ook gezegd dat het onze opgave is... ...om Nederland niet aan die Spelen geld te laten verliezen... ...maar aan die Spelen geld te laten verdienen. Op dat punt zijn de meningen nou juist verdeeld. Zo zei econoom Michiel De Nooy vanochtend in de Volkskrant... dat de kosten waarschijnlijk veel hoger zullen uitvallen... dan de geraamde 1 à 2 miljard. De Nooy denkt eerder aan ruim 4 miljard. En hij zegt dat de voorstanders van het Olympisch Plan... nogal eens de kosten onderschatten. Gert van Manen, de secretaris-generaal van het ministerie van VWS... las het verhaal vanochtend ook. Er zullen ook economen zijn die het omgekeerde beweren. Ik ben toevallig zelf ook econoom. Uh, en uh, economen uh, vinden soms... Uh, van ik, ik, ik weet dat niet, ik heb het wel gelezen. Het enige wat ik, wat ik u kan zeggen... dat ik het in die zin echt een misverstand ligt. Het is niet mogelijk om uh, in mijn ogen te zeggen wat het gaat kosten... omdat er simpelweg nog geen plan ligt... Uh, wat, wat je kan doorrekenen op de, op de kosten. Want voorlopig bestaat het Olympisch vuur... nog vooral uit het warmmaken van de Nederlanders. De mogelijkheid van een Olympische Spelen in Nederland wordt gebruikt... om vooral projecten in de breedte sport van de grond te krijgen. Maar ja, als je de bevolking enthousiast krijgt... moet je ze ook enthousiast houden. Bestuurder Els van Breda-Vriesman is raadgever van het project. Maar ze zei deze week wel in de NRC... dat het Olympisch vuur inmiddels niet meer is dan een waakvlammetje... Oud volleyballer Bas van der Goor. Er is de afgelopen tijd weinig misschien gecommuniceerd... maar er is wel hard gewerkt om dit soort dingen uh, goed voor het voetlicht te krijgen. Op het moment dat je niet iets hebt wat je uh, de wereld in kunt slingeren... dan zal het alleen maar minder zijn. Er is nu gedegen en hard gewerkt... en nu gaan we, gaan we vertellen aan uh, Nederland wat onze plannen zijn. Oké, okay, de stilte is voorbij en dus hoort u binnenkort meer van project Olympisch Vuur. Op de radio bijvoorbeeld, door middel van dit soort spotjes. Ik ben Minke Boy, Olympisch goudwinnaar met het Nederlands hockeyteam in Beijing. Met de magie van spelen en de kracht van sport kunnen we samen van Nederland een topland maken. Het beste uit onszelf halen en weg met die cultuur. Daar ga ik voor door het vuur. Olympisch Vuur 2028 is aangestoken door NOC NSF. En mochten de deelnemers van het congres vandaag nog twijfels hebben gehad... na alle pep-talks van voorzitter Eurlings... Wij gaan van dat Olympisch bid een positieve economische waarde bereiken. En let's be real, waarom zouden wij het eerste land zijn... sinds communistisch Moskou in 1980... die geen geld verdient aan de Olympische Spelen? Het gaat er bij mij niet in. Dan nam prins Willem Alexander, die twijfels, wel weg in zijn afsluitende woordje. We kijken nu al naar peilingen en ik verbaas me eigenlijk hoe grote minderheid eigenlijk al voor Olympische Spelen is in 2028, zonder dat er überhaupt ze weten waar ze voor zijn. Het is realistisch te denken dat in 2021, als die keuze gemaakt wordt... dat een, een kleine meerderheid van Nederland hopelijk voor zal zijn op dat moment. En dan vanaf daar, naar 2028, groeit het mee. Dat zie je eigenlijk in alle westerse landen... waar Olympische Spelen georganiseerd worden... is niet helemaal niet zo'n grote meerderheid voor... op het moment dat die keuze gemaakt is. Dus daar moet je niet op blind staren op die cijfers. APPLAUS Wordt vervolgd, direct ook de uitzending van Langs de Lijn, uiteraard. Want na negenen gaan we aandacht besteden aan de wedstrijden tussen AZ en Oedinezen. Maar ook Valencia tegen PSV. Voor degenen die het hebben gemist, de eerste wedstrijd van de Nederlandse ploeg is in een overwinning geëindigd. Twente wint uiteindelijk door een strafschop van Luc de Jong met 1-0 van Schalke. We zijn er, direct na negenen. NOS Langs de Lijn op 1.